12 uur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 Kanker is nog altijd doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. Van de ruim 139.000 mensen die vorig jaar stierven, leden er zo'n 43.000 aan een vorm van kanker. Long, borst en dikke darmkanker waren de meest voorkomende vormen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal mensen dat stierf van een hartinfarct nam verder af. Hart- en vaatziekten blijven wel een belangrijke doodsoorzaak. Die zijn verantwoordelijk voor een kwart van het totale aantal doden.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 Het leven nu al was bepaald en van al zijn jonge stromen was alleen het oud worden gehaald.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 www.zfmzandvoort.nl mon amour, girl, my girl, she's very good. n s, -S, -S, -S. i n Oh, je parle un petit peu français, She's a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 Dat ik het niet kan doen. Maar ik ga er niets Het oozet van zon, zee, Zandvoort en Zomervids. On the block, yeah, it's the new jazz.